Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Schotland is groot alarm geslagen om een ontspoorde passagierstrein. In de omgeving van de kustplaats Stonehaven is veel rook te zien. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt. De Schotse premier Sturgeon noemt het incident extreem ernstig. De trein is van het bedrijf Scotrail, een dochteronderneming van de NS. Topman van Bokstel heeft het over een afschuwelijk treinongeluk... dat mogelijk is veroorzaakt door landverschuivingen. De laatste dagen is er in die regio veel regen gevallen. Ook binnen regeringspartij is kritiek op de kabinetsaanpak van de coronacrisis. VVD-Kamerlid Veldman zei in het debat dat nu gaande is niet gelukkig te zijn... met de voortgang van het bron- en contactonderzoek. Hij stelt voor dat het Rode Kruis de GGD's bijstaat... waar die het niet meer kunnen bolwerken... en wil de garantie dat minister De Jonge dat regelt. D66-fractieleider Jette is vooral kritisch over de verplichte quarantaine... die de minister gisteren aankondigde. Jette zei dat het kabinet mensen moet verleiden in plaats van dreigen met de rechter. Hij vindt dat paniek. CDA-Kamerlid Van den Berg wil dat testen verplicht wordt als je uit een risicogebied komt. Vorig jaar hebben 110 mensen hun enkelband gesaboteerd. Iets meer dan het jaar ervoor. Van die groep waren er vorige maand nog zeven spoorloos. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid waar de Telegraaf over schrijft. De saboteurs knipten de band door of lieten de batterij leeglopen. Een van de beroemdste namen en logo's in de Amerikaanse filmindustrie verdwijnt. Mediaconglomeraat Disney maakt een einde aan de naam 20th Century Fox. Na 85 jaar gaat het filmbedrijf 20th Television heten. Er het is geen officiële reden gegeven voor de naamsverandering, maar volgens de BBC wil Disney mogelijk niet geassocieerd worden met het rechtse Fox, het bedrijf van media-magnaat Rupert Murdoch. Het weer veel zon en 30 tot 36 graden. In de loop van de middag vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op hagel, regen en veel wind. Morgen waarschijnlijk opnieuw een tropische dag die ook weer eindigt met regen en onweersbuien. De dagen daarna wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB.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 So there was nothing happening at all Till Til the, the sun, sun fell, fell down, down. You kept you kept it kept going. it going. So